Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie Oost-Nederland zal tot 2030 met grote personeelstekorten moeten dealen. Vooral een tekort aan rechercheurs zal problemen op gaan leveren. Hoe dat tekort is ontstaan, weet deze verslaggever van RTV Oost. Ja, politie noemt eigenlijk niet één oorzaak. Ze hebben ook last van de veranderde arbeidsmarkt. De, de vergrijzing, natuurlijk die ook bij de politie speelt de afgelopen jaren gingen heel veel medewerkers binnen politieapparaten met pensioen. Maar zegt, zegt een medewerker van de politie Oost-Nederland die we was... spreken. Ja, ook die arbeidsmarkt zien we echt veranderen. Ze willen de problemen oplossen met zij-instromers. Ze gaan mensen die nu iets heel anders doen proberen enthousiast te maken om bij de politie te werken. De overheid steekt 70 miljoen euro in een AI-fabriek in Groningen. De bedoeling is dat dat een plek wordt waar bedrijven, scholen en overheden met AI aan de slag kunnen. Ook wordt er een supercomputer gebouwd. Nou, of die AI-fabriek ook echt gebouwd wordt, dat hangt nog af van Europa. Die moeten het plan goedkeuren en ook nog eens 70 miljoen euro bijleggen. Gistermiddag is een Nederlandse man van 35 overleden op Mallorca. Het AD schrijft dat hij met vrienden aan het sporten was en opeens in elkaar zakte. Hij zou niet goed zijn geworden door de hitte. De hulpdiensten waren er snel bij, maar konden niets meer doen voor de man. Ja, en de man achter deze iconische tune is niet meer. Lalo Schifrin, de componist van de Mission Impossible muziek, is overleden. Hij bedacht deze compositie in 1966. De track wordt ook wel de meest aanstekelijke melodie ooit genoemd. In 2018 kreeg de Argentijn een ere-Oscar voor zijn hele oeuvre. Lalo Schifrin is overleden aan een longontsteking. Hij was 93 jaar. Heb ik het weer nog voor je. In het noorden en westen kan nog een bui vallen. Later overal droog. En de zon komt er ook nog bij. En dan wordt het 19 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Badhoeverdorp. 10 minuten vertraging. En op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadsart. Doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Boys are Back in Town. Now the Ja, je luistert nog steeds naar uh, vrijdag gebeurde bij uh, ZFM Zandvoort en uh, we hebben net een, een uur genoten van Fred ja. Tot, uh, en, we hebben, en, uh, ja, en die staat voor te schakelen met onze verlichting. Wat is dit nou? Wat is, wat is, maken, wat is dit nou? Ja, neem maar goed. Vijf, de 25e is hij er allemaal. weer en uh, dan maken we er nog een heel groot feest van. Later, doen, ga je zien, hè? Ja, ik ga hem straks wel zien in, in de ja, zandstroom. Okay. Ja, in de zandstroom, ja, ja. natuurlijk, ja. Maar daar ben je straks ook. Uh, daar ben ik straks uh, ook. Daar ben ik ook bij. Gezellig. Bye. Ja, ik zou net te laat ingezet. Dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Nou ja, goed. Uh, nou, het was weer heel gezellig, jongens. En het uh, is nog steeds gezellig. En we maken altijd, er ook nog een gezellig uh, derde uurtje van, toch? Ja, zeker. Want we hebben nog tot ja. twaalf uur. Moeten we nog een uur? En uh, ja, ja. We, de, die film begon alweer met, met een nummer van. van Doe nou relax, take it easy. Maar het is wel de, mijn favoriete muziek ook, allemaal weer. Hè? Want de, de Eagles, daar ben ik ook muziek. alweer fan ja, van, ook. Jij ook? Of? Ja, ik ook. Dat ja, is ook toevallig. Ik heb een ja. verzoekje, jongens. Ja. Ja. Volgens ja. mij is er iemand die ontevreden is. Oh. Want ze zegt van. Uh, het is lang geleden dat ik bloemen heb gekregen. Dan denk ik, ja, wat moet ik hier nou mee dan? Ah, zaak me waar die bloemen, ziet? Wat zeg je nou? Niet? Zaak me waar die bloemen, ziet? Ja, ja nou, dat, we, dat is een mooi, Vooral nee? Vrouw Bips. Nou, zo was. Nee, een ander nummer, uh, maar het verzoekje. Uh, ik ga het even draaien.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 Daar wil ik het toch eens met jou over hebben. Wat ga je me vragen? Nou, je, je komt nooit meer met een bosje bloemen voor me. You nou, don't, you, dat wil ik niet zeggen. You zijn. don't bring me flowers, Ma alleen maar koekies. Mag maar maar ik daar even eh, op inhaken, Charles? Ik kan, je geen, bloemen inhaken, Charle, ik kan geen bloemen het, brengen. Vorige week kwam ze wel binnen met een bosje gulpen, hè? Een, een bosje? Wat? Gulpen. Gulpen? Wat is dat? Gulpen? Gulpen? gulpen. Gulpen bedoel je? Hey, gulpen. Je kent het niet? Nee? Goed. Ik heb een heel, serie, heel serieus verhaal. Oh, dat komt... Nou, ja, ja. daar gaan Na, we daar even voor die, zitten ja, dan. Ik ga er even zitten. Moeder die had drie ongerepte dochters. Dat zijn dat? Ongerepte dochters. Oh, die waren nog maag. Juist, ah, ja. Okay. En die stonden allemaal op het punt uh, te gaan trouwen. Nou, die moeder was natuurlijk bezorgd, hè, ja. voor de dochters een beetje ongerust. En die, uh, die had de dochters gevraagd om de, tijdens de huwelijksreis een, post, een postkaart te sturen met een verslag van hun huwelijksse seksleven. Zo, oh. dat is een beetje... Ja, uh, ja, heel, de, uh, ja, ja. ja. Nou, de eerste dochter stuurde twee dagen na het huwelijk... een kaartje uit Hawaii. Er stond niets op de kaart behalve Nescafé. Nou, de moeder die snapte er natuurlijk helemaal niks van. Maar goed, toen ze naar de keuken ging... en een, de kast opende, zag ze een pot uh, Nescafé staan. En er stond op geschreven... Uitstekend tot de laatste druppel. Nou, de moeder bloosde wel een beetje natuurlijk. Maar ze was toch blij dat haar dochter een goed zesleven had. De tweede dochter stuurde een kaartje uit Kenia. Ze wat een week na haar huwelijk. Daarop stond Benson and Hatches. De moeder wist nou waar ze op moest letten. En ze ging vlug op zoek naar het pakje sigaretten van haar man. En op het pakje Benson and Hatches stond te lezen... Extra long... Opnieuw vond ze dit... Uh, licht gênant... maar wederom was ze verheugd... dat ook de tweede dochter... op die manier van haar leven kon genieten. De derde dochter... had dan nog steeds geen kaartje gestuurd. Zelfs na twee weken lag er nog niets in de bus. Na een maand... toen de moeder uh, al lang... Uh, de hoop was verloren op opnieuw... vond ze toch een kaartje in de post. En op het kaartje stond... met een slordig handschrift... British Airways. De moeder haalde een stapel tijdschriften boven... en ging naastig op zoek naar een advertentie van British Airways. Na anderhalf uur zoeken we hoor, vond ze een advertentie. En die zei... Drie keer per dag, zeven dagen per week, langs beide kanten. <laughs> Oh, oh, oh. Mensen op straat staan stil, kijken naar boven en beginnen te die lachen. Is dit is toch eeuw. niet normaal, man? Nou ja, de mensen vinden het echt, leuk. Het oh. oh. is weer echt gebeurd, zeker? Het is weer echt gebeurd. Authentiek, luisteraars. Het is echt authentiek. Dit is committeren in Bloemendaal, dames en heren. Ja, dat is, ja. Ja, dat is gewoon... De... Dan zeggen ze altijd Bloemendaal, Bloemendaals elite en uh, wat, ja, wat, wat. Er zijn, zijn ook wel mensen die zijn dus uit het leven gegrepen. Ja, dat is oh. echt uit het leven. Oh. Gewoon, een bezorgde moeder om haar dochters. En die zei van, oh ja, ik wil gewoon weten hoe dat allemaal in elkaar zit met, met, met mijn meisjes. Maar met al die gekke verhalen heb ik zo af en toe het idee van, ik moet hier weg Zo weet je, denk ik dan bij mezelf van, ik pak gewoon een vliegtuig. Kan mij het schelen. All my bags are packed.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 Kiss me and smile for me Tell me that you wait for me Hold me like you never let me go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 to go Ja, dat is vreselijk jammer dat uh, dit soort artiesten dan op zo'n vreselijke manier om het leven komen met een vliegtuig ongeluk he, John meer, hè? Holly, Ja, uh, John ja. Uh, Denver. Ja, maar ja, die John Denver en ik weet ook, Jan Smit is ook een enorme fan van John Denver. Die heeft geloof ik een, een, een soort cover opgenomen dat hij samen dan uh, postuum uh, zingt met, uh, met John Denver. Ja. Ik, weet, ik weet niet meer precies welk nummer hoor, maar ja. ja, ja. ja. Uh, een mooie keuze weer, Willem. Dankjewel. Ja, en, uh, ja. Uh, ja ik, kan, voor... uh, ik doe ook maar wat, zeg ik dan. Nou ja, voor de luisteraars is dat natuurlijk goud waard. Hè? Nee. Een beetje lekkere muziek, toch? Ja, daar gaat het om. Daar doen we het voor. In, uh, al, al, al meer dan uh, tien jaren, vriend. Maar, maar uh, hoe, hoe, uh, jij maakt die setlist op een gegeven moment, hè? of je, ja. je bereidt het een beetje voor, zeg maar. Hoe, hoe bedenk je dat nou allemaal? Nou, um... Het is heel makkelijk om te zeggen, van, uh, van je, je maakt een playlist en je zegt, Hop, zet maar aan. En zo ja, Sky dat heb je niet met de play te maken, toch? Dat je op de wc ja, gaat zitten en ja, daar dus... Er tenzij een oranje piemelet, dan wel weer. <laughs> ja. Ja. Nee, maar dan heb ik dus al die nummers in één lijst staan. En, ja. en dan, op dat moment, dan ga ik dus het nummer pakken wat bij het moment past. Ja. Bruggetjes. Bruggetjes. Ja, maar goed, je weet van tevoren ook niet wat er in die uitzending allemaal voorbij komt. En op de nee, een maar de... dan moet je wel... Dan moet je wel ja. Op de een of andere manier uh, sluit het allemaal mooi op elkaar aan, hè? He? Ja, het enige wat ik daarop kan zeggen is... Ach, een artiest is ook maar een mens. <laughs> wat een bescheidenheid. Wat een bescheidenheid. Nee, hoor, kijk, dit is gewoon een kwestie van gevoel. En, uh, je, je moet gewoon het, het juiste moment pakken uh, met een bepaald nummer. Als je denkt van, nou, ik wil nou een nummer hebben wat een beetje... Wat een, beetje, wat een beetje vrolijk is, zeg maar, maar ook wel een beetje met een uptempo. Dat ja. kom ik bijvoorbeeld op uh, dit. We zullen het wel gaan missen, hier. Goedemiddag, Frere Gerry Gerrie die wist het natuurlijk, ja. Gerrie die weet het. Maar ik heb het niet opgezocht. Hè? Nee, maar jij weet ontzettend veel. Ik weet, weet veel. Jij maar... weet ontzettend veel van muziek. Dat is, uh... Maar dat wist ik niet dat ik zoveel wist. Nee, maar dat heb ik jou <laughs> even verteld. Hè. Dat, uh... Ik denk, wat zullen we nou krijgen met teveel paprikachips gegeten? Ik zie in een keer een container voor de raam gaan hier. Hé? Ja, die zijn het... Te... Oh, ze zijn het wassen. Aan het wassen. Nee, geen glazen wassen. Nou? Die lopen niet met containers. Oh, nee, sorry. De, de grofvuil. Uh... Oh, sorry. De glazen wassen. Dat kan toch? Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja. Want die ja. komen hier toch ook de, de uh, buiten doen, of niet? Um, buiten ramen? Die, die, die, die jongens die, die, die, die de containers wel? Oh. Nee, nee, hier van de studio bedoel ik. De glazen wassen. Ja. Nee, doet de huismeester. Van buiten? De huismeester die doet de buitenkant van de ramen. Echt? en uh, oh. Ja. En... Um, uh, uh, dat gras beneden haalt hij allemaal weg en zo. En, uh, oh, hij heeft er maar druk mee. Hij heeft er maar heel <laughs> druk mee. Ja, hij weet niet wanneer hij eraan begint. maar uh, ja. Hij mag wel eens uh, beginnen. Hij mag wel eens beginnen. Ja, ja. Ja, want we vanmorgen hadden we het over allerlei relaties en zo. Met een man en een vrouw die zijn er al 30 jaar getrouwd zijn. Nee, toch, Gerry? 30 jaar getrouwd. En, uh, ze zijn in de tuin aan het werk allebei. En de man is bezig de barbecue schoon te maken. En hij staat gebukt. Uh, wat onkruid uit een perkje te verwijderen. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn vrouw. Van, Je kont is bijna net zo groot als de barbecue. Nou, ja. nou dat, die, die, die, die, die, die vrouw die ging allemaal over de, over de, over de theewater. Die negeert de opmerking. En even later gaat de man de duimstok halen. Neemt uh, de grootte van de barbecue op. Loopt naar zijn vrouw. Neemt de grootte van haar achterwerk op en zegt... Ongelooflijk, je kont is net zo groot als de barbecue. Oh. Nou, een mens kwaad natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja die hadden heel nog ruzie natuurlijk. Hè. Maar goed, uh, op een gegeven moment negeert ze die vent wel gewoon. Uh, S'avonds uh, liggen ze in bed. En die man die krijgt dan eens zin... en die begint dan zijn vrouw te vrunniken. Te zegt die vrouw, als jij denkt dat ik die hele barbecue ga aansteken... voor een cocktail, cocktailworst, dan ben je goed mis. Oh. Het is vandaag wel de dag van de worstjes, hè? Oh. Ja, voor jullie ook, hè? Ja. Ja. Ja. Nou. Ja. Oh, jongens, jongens. Het uh, is allemaal echt gebeurd. Het is allemaal echt... Ja, jullie geloven het niet, maar het is allemaal echt gebeurd. Uh, ja, dat is uh, ruzie tussen man en vrouwen. Als het gaat om. Uh, ja, dat, dan gaan mannen en vrouwen. Ik heb nooit ruzie gehad, weet je dat? Of, wat, wat? Vertel, Gerry. Nee, nee of... ik, maar ik ben geen ja. ruziezoeker en zo. Ik, ik, ik, ik... Die ervaring ja. hebben we ook, hè, Willem? Ze hebben, als ze binnenkomt, dan hebben we wel bot met haar. Hè? Dat is ongelooflijk, hè? I'll speak voor jezelf, sister. Oh, nee. <laughs> hey. Ja? Nee, Gerry. Uh, nee, moet, moet, we moeten okay. ook geen ruzie maken. Nee. Maar jij bent een. Uh, uh, jij zoekt ook net als Fred. Uh, uh, Gooselhart, die we zojuist gehad hadden. jij zoekt dus liefde, toch? Ja. Compassie, uh, uh, hoe zeg je dat? Empathie. Empathie. Ja. Dat nou, dan is, dan moet nou vier weken duren. Dat is veel dat beter je... dan ruzie zoeken. Dat ja, vind ik ook. Ja, toch? Dat ja, is het sleutelwoord. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik zeg het maar, dat is gewoon, dit is de kant van een vriendelijke kade, is dat? Juist. Where I run, smiling faces and And I'm feeling perpetual motion And they follow the races And play out the games With no show of love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 On the turn of a friendly call Ja, we zullen deze er even een beetje in moeten korten. 13,54 zie ik je staan. Ik dacht dat mijn balkje stuk was. Als ik ooit nog eens de kans krijg en ze komen hier in de buurt uh, een concert geven, Ellen Parsons. dan een Daar ja. wil ik erbij zijn. Ik vind dat dan? zo fantastisch hoor. Treden ze nog op? Nee. nee ik weet het niet. Nee. niet. Nee, Colin toch? Ja, nou ja, maar Ellen Parsons. Ellen Parsons die draait ook op zonder, zonder dan dan zo, Want zo, zo, ja. die, die, die, een van die uh, bandleden. Mag ik er even een prijs van? Die, bijvoorbeeld de, de, de, de meneer die Time zong. Dat was niet ellen ja, Nee, nee, aan nee. nee, nee die en die heeft ook een prachtige stem. Ja. ja. Uh, dus ja, ik weet niet of die, die, die mogelijkheid ooit nog komt. Maar als die mogelijkheid komt dat kan ik niet voor de verschijnen luisteraar want dan ben ik bezet, want dan ga ik naar de alle Project. Ja, mooi. Ja, ja. Ja. Dat, ga ik, dat ga ik zeker doen, hoor. Hij zou het nog doen, ook. Ja, ja zeker. Ja, nee. Uh, het is alweer half twaalf en dan dus kan ik wel janken, hier. Ja, als het half twaalf is, dan denk dan? ik van... we hebben nog maar een half uurtje. Ja, nu. dat is ja, gaat... Uh, gaat ook, flies, uh, hè? Ja. ja. Maar wel een leuk vooruitzicht, want straks naar de zandstroom. Ja, uh, en daar gaan we natuurlijk ook uh, van allerlei leuke dingen meemaken. Al die, die mensen die er maar ja, dagen... Jouw kennis hebben inmiddels wel bij de Zandstroom. Ja, dus, dus, dus, dus, Je bent er uh, al vaker geweest weer, hè? Ja, ik ben er een jaar niet Kijk, die bewoners, dat muteert natuurlijk steeds. Die muteren, ja, want uh, die gaan dan weer door, hè. Dan wordt ja. het erger. En dan ja, maar, uh, nou ja, Leontien ken ik natuurlijk. Maar Leontien is er altijd. En die precies. heeft dat mooie boek geschreven over het hapende ja. ja. En uh, we hebben hier, dat vond ik echt wel een leuke uitzending. Dat was het, ook het hoogtepunt, hè, een beetje eigenlijk, hè? In al die tijd, hè? Ja, met uh, wat, uh, al die mensen hier in de studio. Ja, van, uh, ja dat was leuk. Ja, het thema. Dat was fantastisch, Ja. ja. Toen die vier uur, bedoel je? Ja. Ja, dat was bijzonder. Ja. Vond, ik vond het echt. Dat vond ik echt. Een van, de mooiste, uh, een van de mooiste uitzendingen die we gemaakt hebben. We hebben nogal wat gemaakt. Ja. Maar ja dit vond, ja, ik dat wel vond ik ook. Ja. Heel bijzonder. Ja. Wat vond je nou de slechtste uitzending? <laughs> uh, dat is uh, volgende week maandag. <laughs> Uh, hebben wij een slechte uitzending? Nou ja, we we, je, slechte hebt, je slechte hebt uitzending. Nee, niet echt slecht, maar je hebt wel eens een uitzending dat het dat, dat minder, minder gaat. Of, uh, oh, okay. dat, je, dat je geen gast hebt. Of, of, uh. Maakt toch niet uit? Nee, maakt toch niks uit. Nee, uit. Nee. Ik, zit nu echt, ik zit nu echt serieus te denken, een slechte uitzending. Je moet niet gaan hoor. denken. Je moet, je, moet, je moet allemaal niet kan denken, jongen. Je me niet jongen. herinneren. Denk nou maar niet. Denk jij nou maar niet dat je moet denken. <laughs> nee, dat is ook wel. Dat is ook wel weer zo. Willepie? Ja, dat, dat is wel zo. Ja, dat die, was die keer, wel een keertje gehad. Maar toen was jij wat minder. Was je, een beetje nukkig, was jij. Ja, dat klopt. Maar dat klopt. Ja. toen was er net kort een uur ervoor Had jij die borstvergoning gehad, weet je nog? Ja, ja borstverkleining. Ja. Of dat verkleining? Ja. Ik oh, laat ja, nog best een paar peren op die tafel. Hoor. Neem me niet kwalijk. Dat, uh... Ik had op een gegeven moment. met tepel in het midden van mijn borst. Ik zeg, erin. Ja. die dokter, is geen gezicht. Die, nee. tape, die tepel moet weer naar rechts. Hij moet hoger. Nee, nee. Hij moet nou nee, Oh. Het moet een beetje symmetrisch lopen. Oh, symmetrisch. Oh. symmetrisch. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ook een open hartoperatie ooit gehad. Ja. Dat is serieus trouwens. En uh, dan wordt je, je, je, je middenriff. Je, die, dat wordt gewoon doorgezaagd. Hè? Ja. Ja. En dat wordt dan met een klem wordt dat uit elkaar getrokken. Het ja. is allemaal gruwelijk hoor. Maar en en, en dan, ja, dan kunnen ze bij je hart komen. Kunnen ze erbij komen. Ja. En laat ik nou vertellen, luisteraars. Het scheen te kloppen. Het hart. Ja. goed? ja, ja al, als, al, al alles klopte. Maar heb, je nou, heb je nou een ritslaatje zitten dan? Ik heb er, ja. Maar het is, het is nou, ik zal het je straks wel laten zien. Ja, de, op wat, het toilet even. Ja, nee. ja, ik doe het wel, en dan hoop ik echt wel dat je je BH omhoudt. want hè, ik bedoel, is de hok te klein natuurlijk. Nee, het is, het is, het is, ze kunnen tegenwoordig, hechten, hechten ze dat zo. Je, je kan het zien. Er loopt een klein streepje nog over mijn borstkas. Maar dat hebben ze zo mooi. En het was trouwens Joep van het Hek. Die ontmoette ik uh, die heeft het ook, in he? het dorpskerkje ja. van Bloemendaal. Die, die heeft ook zo'n... Uh, dus we hebben er nog eventjes over. Uh, gebrein was samen. En, en die, liet, die had ook zo'n streepje. Ja. Uh, er zijn veel mannen die ja. streepjes hebben. Ik zou je vertellen. Uh, je weet, ik ga eens naar Curaçao toe. Ja, mag helemaal nee, niet komen op Kuugens houden. niet meer. Na die keer niet meer. Nee. Maar in ieder geval, uh, daar ben ik dus aangesproken door een, door een dame. Die, Do die zag dus dat ik, dat ik ja, je kleurt bruin natuurlijk. Blijf ja. blijft wit, hè, dan. Hè? En het litteken, want natuurlijk heb ik ook een ritje van hier tot, tot, tot de navel. Tokyo. Daar heb ik ook een raam in ja. gezeten, zeg maar. Ja, ja, ja. En toen zei ze tegen mij van, van, uh, van hoe, hoe, hoe kan dat nou? Je bent, je bent helemaal bruin, lekker bruin gekleurd. En er loopt één wit streepje en dan zegt ze, hoe kan dat? Nou, zal ik je vertellen. Ik, zeg, eh, ik ben in de zon gaan liggen, ben ik in slaapgevallen, had ik een erotische droom. <lacht> ja, zo komt dat. Daar de... Skin and let me Die ja, die hoogte oh, hoogte ja twee, twee, twee. Charles Haast naar voren. Ja, nee, jongen. Maar kan mannetje was dat. Ja, vroeger zei ik altijd: als het naar voren komt, kom ik niet. Nee. Maar eh, tegenwoordig wel. Hoor. Ja, tegenwoordig kunnen ze weer komen. Dat, dat ja, maakt dat het blijft uit. toch ook altijd hartstikke mooi. ook eh, Wat hij zingt. Ik zei, ja, ook, ik zei, ik zei ook altijd: Weer Helmers van Nassau al blijven. He. Maar dat deed hij ook niet. Dat nee, deed hij ook nee. niet. Ja, nee, ja, nee. No, nee, nee. Hebben jullie trouwens, in? als jullie graven in jullie muzikale. Wat is er met onze muzikale.? Een muz muzikale Kennis. herinnering, zeg maar. Ja. Als ik zeg een Nederlandse. of een Limburgse band. Nee, geen rol in Essen. Nee, echt jaren geleden had je een, een band. Een Limburgse band? Uit Limburg. Uit Limburg? Uit Limburg. De, uh, de, de Salvera's. Een band? Nee, dat oh, was een sorry. duo. Hè. Ja, oh, ja, ja, die sorry. ging met die koets ervan Ja, door. sorry. Ja. Of de koetsier? Ja. Ja, de nou, koetsier. Ja, ogen. Ja. Ja. Ja. Een band uit Limburg. Ja. Maar zongen ze Nederlandstalig of Engelstalig? Uh, Engelstalig. De wandelaars, maar dan het Engels. De, de wandelaars in het Engels? Ja. Nou, ik draai me gewoon, je, je komt er niet uit, dat is jammer. Ja, de the Walkers. De No more Coron de Ja, ze komen met maar als je terecht om precies te zijn. Nou, ik, het nummer kende ik wel. Ja. Maar ik wist niet dat het de wolkers was. Het nummer is ja. al 71-72, een heel oud nummer al. En uh, die jongens draaien een heel tijdje mee. Ja. En uh, maar ja, heel af en toe dan, dan vind ik dat weer en dan. Uh, ja, wel leuk. Ja, dat zijn van die uh, van die uh, ja, van die diamantjes, zeg maar, die Parel. je te weinig hoort. Ja, Dat Reken ik ook. Limburgse Parel. Limburgse Parel, weer wat anders is fly. Ja. ja. Dan heb ik ook nog wel iets. Uh, uh, daar had ik ook klaarstaan. Dat uh, was eigenlijk meer voor, uh, voor Poetin, eigenlijk. Voor het, Poetin. Voor Poetin. mag maar niet, maar ik doe het toch? Doe maar. Leningrad, ja. Dat... Mooi nummer, mooi, mooi. Het is een mooi nummer, hè? Ja. Ja, maar goed, als mensen van mee naar de muziek luisteren... Dan, uh... Het is wel een mooi nummer, het is geen mooi land, hoor. Rusland. Nee, absoluut. Echt een, nee, absoluut. Nee. Maar Leningrad. KU-Teland vind ik mooie het. Mooie steden zijn het wel. Ja, hoor. het is wel de allemaal prachtig. Pracht, wel. Die gebouwen allemaal dat zo, dat is allemaal wel uh, mooi. Maar... En Nikita vond ik ook wel een leuke vrouw. Nikita. Nou, als je goed, goed Als je goed luistert en goed kijkt. Ja. ging het niet over Nikita, de vrouw. maar over Nikita, de man. Is dat zo? De man? Ja, dat ja, ging over een man. Nikita. Hé, hey Nikita, is het koud? Cool? Ja, ze vond het ja. koud. Ja. In your little corner of the world... You can roll around the globe. Gerry, mm. had jij nog iets... Uh, iets nou ja, je uh, zeggen? Nou, uh. we hebben in Zandvoort een ruilwinkel. Oh. Uh, die bestaat tien jaar. En dat is een soort uh, ja, pop-up was het, tien jaar geleden. Ja, en het is nu uh, ontzettend succesvol. En wat? Een, een, de, de ruilwinkel hier in Zandvoort. Ja. Is, er, is er dat het uh, ding ook dus... bij de blokken gezeten hè? In die nee, nee, nee, nee, nee. Het is, uh, het is op de, in de Haltestraat. Uh, naast uh, dat café. Weet je wat vroeger de klikspaan was? Zeg maar? daar, zit je, daar zit het in. Klikspaan, kun... boterspaan. Het ja. mag niet door mijn straatje gaan. Ja, ja. Maar daar kun je dus allerlei spullen inleveren. Hele mooie spullen hebben dus ze. Allerlei kleding... Prachtige serviezen. Vaak ook bij uh, mensen die zijn over, uh, ook bij overleden. Dat er dus de zolder wordt leeggehaald. Wat Ja. een ja. ja. Kring, kringloopwinkel eigenlijk. Ja, maar een ja. mooie kringloopwinkel. Ja. Mooie, een mooie kringloopwinkel. Luxe. Luxe. En dan, en dan, uh, dat is een kringloop 2.0. Ja. En als je dus iets inlevert, dan kun je ook iets gratis dan weer mee terugnemen. Om zoiets, om zo huh? weet je wel. Ga ik nou met Charles in, dan, krijg, dan, krijg krijg. Ik, dan ga ik weer terug met een broodroze. Ja. ja. Maar in ieder geval... Uh, een ja, beetje zij... dimmer jij, mannetje. Een beetje dimmer met je broodrooster. Ja. Jongens, ik, uh, Ja, nee, Gary, als je klaar bent, dan hoor ik het wel. Het, uh, als je er, staat, klaar bent. er staan mensen klaar met een fotostel namelijk. Met een fototoestel? Die willen dat wij de weef gaan doen met z'n drie. De wat? De wave? weef? Ja. Wie wil dat? Uh, Joke zeker? Nee. Oh. Weet ik niet, maar de foto die komt er bij omgaan. Maar wij willen er wel een foto van ja de weef nou, ja. nee ja, maar ik bedoel gaat, die bestaat zo of zo ja, ja, ja, de weef ja, ja, is zo ja, ja, ja. Hè? Ja, ja. Ja, nee ja, maar dat ja. is dus die bestaat tien jaar lang en uh, uh, zij, zij doneren ook vaak uh, voor een goed doel want je kunt er ook dingen kopen natuurlijk en zo ja. en uh, dat, dat doen ze al al die tijd Dat is hartstikke leuk en er zijn heel veel vrijwilligers ja en uh, nou ja dat is even is, uh, is dat is wat zo, je zo'n formule ja yeah. tien jaar bestaat dat yeah. zeg maar nou dat is dat is hartstikke mooi dat is ja nou, even kijken, weet je wat, dan zal ik nog even een stukje muziek, zetten, een een stukje muziek. En dan als wij daar dan de weef op kunnen doen, want ze willen graag de weef van ons. Oké, okay, nou gaan we proberen. <hijf> nou, we gaan proberen. Ik doe het niet elke dag, hoor. Hm. De hele zaal doet mee, hoor ik. Nou. <hijf> <hijf> <hijf> <hijf> ja, oh. <hijf> <hijf> <hijf> het is met die mp3, hè. Slow down. down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy, ba-da-da-da-da-da-da, -da -da -da -da -da, feeling groovy, hello lamppost, what you know when, I've come to watch you fly, Oh, er gebeurt niet wat, uh, ik weet niet, we hebben te veel geveefd, denk ik. Ja, feeling groovy. De, feeling groovy. Uh, uh, ja, dat is jammer. Dat is oh. jammer, hè? Ik gooi er nog even een kwartje. Growing, no for me. Doo -doo -doo -doo -doo, ja, zijn we er? Ja. Double and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you. All is groovy. Da da da da da da da da da da da da da da da da Wat wil je nou vertellen over de oranje piemeltje? Wat, wat is het nou dan? Ja ik, ja, ik heb net iets verteld over het kunst, uh, kunst, kunst, kunstportret. En Kunstwerk. Een meneer met een, met een oranje piemeltje. En, uh, ja, dat, ja, we dachten dat het negers waren, maar dat waren mensen in de kolenbuin. Ja. Ja. En hoe komt dan die middelste donkere man, komt die dan aan een roze piemeltje? Ja, die was even thuis bij zijn lunchen. Dat is ja. eigenlijk de eigen Ja, dat was het. hè? Ja, ja. Ik snap hem niet hoor. Snap jij hem, Gerry? Ja, je kijkt wel zo onschuldig, maar volgens mij ben je helemaal niet zo onschuldig. Zie <lacht> was wat, ze al. Ze snapt hem hoor, Willem. Ze ja, ik, ik, ja. Snap er, ik snap er helemaal niks van eigenlijk allemaal meer. Zullen wij Willem straks eventjes uh, privé even bijpraten, Gerrie? Uh, <lacht> dan nemen we hem even apart. En dan, uh, Gaat hij hem even helemaal uitleggen? Wat dan heb uh, je uh, uh, uh, best kans dat hij haalt. Ik zie in één keer weer voor mij die Efteling, een van de zeven zeventwerken... met de aan die niet meer kan lopen. Oh ja, ja, ja. ja. Dat kan u nog, hè? When I was 17 It was a very good year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 he one Ja, en met uh, dit nummer uh, gaan wij richting de klok voor 12 uur. Nog, uh, nog een minuutje of drie, denk ik. Ja. ja. Kan je nog een uh, muziekje uit de jaren 60 kwijt? Nee, die duurt over het algemeen maar een minuut of twee. Dus dat, uh, ja, ja, dat weet ik wel. Maar ja, wil ik, dat, wil ik dat? Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Maar goed, uh, niet zonder uh, jullie alvast te bedanken. En, uh, het was weer een, een ouderwetse, uh, memorabele uitzending. Ja, ja uh, uh, ik vond het gezellig. Dat is gezellig. En, en, uh, ik ga naar de zandsturm zo. En uh, jullie uh, gaan me brengen, hè? een stukje toch? Ik breng jou richting... Uh, de, de, ja, de, waar moet je er nou uit dan? De krocht of... Nee, je moet eerst naar de krocht. Uh, naar de ja, ik, ja, want ik ga, ja, want ik ga eerst even wat eten daar ook. Even wat eten. Zo. Ja, ja, ja, ja, nee, ja, nee, dat is zo. Nou ja, goed. Nou, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zeg ik verder niks meer. En dan draai ik het laatste nummer. Ja. En dan wens ik jullie vast een vast weekend. goed weekend allemaal. Thank you. En geniet van het kromp. Ja, ook nog. Ja, dank ik wel hoor. Oh, <mogelic>